Ik denk maar één ding. Onze enige echte DJ Dion Sydney. Deze de draaitafels warm gedraaid. En hij staat de komende uur non stop in de mix. Helemaal voor je klaar. Tot aan 11 uur. Dion die Sydney. FM Zandvoort! Zandvoort. En hey, leuk dat je nog steeds bent ingeschakeld op jouw CFM Zandvoort! Behind the wheels of steel, the one and only DJ Dion Sidney! Zometeen! na die klok van elf! DJ JK, een uur lang, non-stop! Voor jou in de mix op Zandvoort's grootste dansvloer. Jouw 106.9, 104.5. Of natuurlijk via onze livestream op www.cfmsandvoort.nl. En ja, mocht je ons vorige week of die week daarvoor of daarvoor en daarvoor nog gemist hebben? Natuurlijk, kun je ons ook tegenwoordig terugluisteren. Altijd leuk voor thuis. Gewoon even surfen naar www.cfmsandvoort.nl. Nu we door met de set van Dion Sidney.